Clemens Peters met het NOS journaal. Deskundigen zijn bezorgd over de afname van het aantal alcoholcontroles in het verkeer. Veilig verkeer in Nederland en oud verkeersofficier Spee zeggen dat de politie vaker automobilisten moet laten blazen omdat dat preventief werkt. Uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd blijkt dat het aantal alcoholcontroles in drie jaar tijd is gehalveerd van ruim 6.000 naar ruim 3.000 per maand. Het wordt makkelijker om het saldo op de OV-chipkaart terug te vragen. En dat mag ook niets kosten. Daarover heeft staatssecretaris Dijksma afspraken gemaakt met de vervoerders... en het bedrijf achter de OV-chipkaart. Nu blijft vooral op anonieme chipkaarten vaak geld staan. In totaal gaat het om 5 miljoen euro. Nederland hoeft 124 miljoen euro minder aan de Europese Unie te betalen... dan aanvankelijk de bedoeling was. De Europese Commissie heeft de afdrachten opnieuw berekend... aan de hand van actuele gegevens. En die nakalculatie pakt voor Nederland voordelig uit. Enkele jaren geleden kreeg Nederland juist een forse naheffing. In Enschede is vanavond een man in brand gestoken in een kapperszaak. RTV Oost schrijft dat een onbekende een vloeistof over hem heen goot en in brand stak. Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De dader droeg een bivakmuts en is voortvluchtig. Turken die in het buitenland gaan wonen, nee, Turken die in het buitenland wonen moeten vaker in Turkije op vakantie gaan, vindt president Erdogan. Hij wil zo de toeristische sector helpen. Die heeft het moeilijk doordat veel toeristen wegblijven door de onrust in Turkije. Erdogan hoopt dat Turken hun buren en vrienden meenemen en ook dat ze hun huwelijksfeest in Turkije houden. De finale van de Afrika Cup gaat zondag tussen Cameroen en Egypte. Cameroen plaatste zich vanavond door een 2-0 overwinning op Ghana. Egypte plaatste zich gisteravond al door na strafschoppen te winnen van Burkina Faso. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. En vannacht wordt het weer droog. Minima rond 6 graden. Morgen af en toe zon en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Mijn naam is Ben of en dat had ik geloof ik in het eerste uur in Doe de Emoties Allemaal Vergeten... ...en uw gast hier in dit twee uur Nieuw nieuwheidsmuziekprogramma. Um, ja, vandaag dus het eerbetoon aan Michael Diamond. En uh, hij is op een veel te jonge leeftijd uh, gestorven. En ik heb dit programma samengesteld van artiesten, albums, die... Waar hij dus recensies over geschreven heeft. En uh, dat vond ik dan wel, uh, wel net, zo netjes om daar een, uh, een mooi e van te maken. Dat ter verduidelijk allemaal. Je kan het natuurlijk uh, nalezen en dan uh, zie je ook bij elk album een recensie van uh, van Michael. En um, op piezelradio.info. Veel Thank you.